Het weer, geregeld zon, wel ontstaan er wat stapelwolken die in het oosten tot een bui kunnen leiden. Het wordt 19 tot 23 graden, morgen wat meer bewolking. En vooral in het westen en noorden valt dan wat regen. Dit was het ene. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files bij werkzaamheden op de A4... ...vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp, 3 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... ...bij knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam-Spaanse polder en knooppunt plein, ...daardoor 5 kilometer file. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. De andere kant op, op de A20 richting Hoek van Holland... ...bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer. En door de werkzaamheden op de A4...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 Eén keertje dan. Wel lekker hoor, elke uur opener bij Softop Zageracht, vandaag Plaat uit de jaren tachtig. Zo ook ditmaal de single van Dexys Midnight Runners hoor je en come on Eileen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 30 aan zee, daar hebben we het straks ook nog over uh, Natuurlijk vanavond Dancing in the streets vanaf 8 uur Tot 12 of 1 uur, daar wil ik even af zijn Dus genoeg reden om vanavond om Deel te nemen aan de diverse activiteiten Natuurlijk ook nog veel muziek En, uh, ja, en veel racer reports Ja en eigenlijk is alles een beetje Weerafhankelijk he Zullen we maar een plaat gaan draaien dan die gaat over het weer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 Dus gewoon even kijken op www.meteopagina.nl Slash mobiel En je neemt het weer gewoon altijd mee Ja, dat bedoel ik eh, Zeker vanavond Maar vanavond blijft het overwegend droog hè? Overwegend droog dus. Maar we gaan lekker, euh, lekker slingen vanavond in het centrum van Zandvoort En misschien morgen wel weer naar het strand Als we weer mee zit Do you want to go to the Andere plaats hè dit? Geen plaats nu Tetra maar plaats. <laughs> Wil je wanneer koud to de plaats weet de Crystal Fighters Zo op de zaterdagmiddag van CFM. Uh, We staan vlak voor dancing in de Streets. Gezellig dansen stijf uh, in het centrum. DFM Race Radio. Pit Report. En dit weekend, het hele weekend, de Masters op de park enzovoorts. En daarvoor gaan we weer snel over naar Willem van deze Wat ze juist hebben: de Dutch gt 4 gehad. Willem. Dat komt helemaal. Uh, Dutch GT4 inmiddels afgevlacht. Uh, Dutch GT4 een uh, race over uh, 25 minuten. Na een rondje of zeven uh, uh, hadden we een uh, safety car situatie. Vanwege het feit dat uh, de Porsche van Bruinhoog uh, gespringt was en op een BMA. Maar de vervelende plek stond uh, ja, dat er even gehandeld moest worden. Nou, Jeroen uh, Bleekmolen was aan de leiding uh, van die race, bleef aan de leiding ook naar de herstart. Twee plaatsen uh, eindigen uh, Dick Freebird in de Lotus en derde, toch iets uh, naar voren gekomen met zijn Porsche Phil Bastiaans. En dat was uh, het GT4 gebeuren. GT4 die we uh, morgen ook uh, wederom in de actie gaan zien. Dan weliswaar in een uh, lange race, een uh, race over. Uh, 50 minuten en dan wordt de auto uh, gedeeld uh, voor, ja. door twee rijders, uh, morgen wederom dus uh, GT4. Wat we zo uiteindelijk hier gaan krijgen is uh, ja, de eerste race van het uh, NEC en het staat voor Noord-Europese Northern european Championship van de Formule Renault uh, 2 liter.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 En uh, drie jaar geleden zagen wij hem hier ook nog uh, actief in de Formula Renault. Zo snel kan het gaan vanuit de uh, Formule Renault. Gaan we even kijken naar die uh, Formule Renault startopstelling uh, van Zuiderland. Nou, we vinden op de eerste plaats uh, een zoon van een wereldkampioen en dat is uh, Carlos Sainz. Geen wereldkampioen uh, zijn vader geweest op de uh, circuit, maar wel in het uh, rallygebeuren. En uh, ja, uh, meer dan eens uh, was die Carlos Sainz senior uh, wereldkampioen in die uh, dag van overspot. Op de tweede box, uh, vinden we terug uh, Daniel fat, <laughs> dat is een Rus. Ja, waarom hebben ze van hier rare namen daarin in Londen. Maar goed, Daniel fat op een tweede plaats. Nee, de, de eerste Nederlander daarin, dat is een Robin Vrijns, een Limburger jongen die het erg goed doet dit jaar al in de Formule Renault. Vierde, Jordan King uit Engeland.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 Vijfde en zesde, en dat is uh, ja, verrassing uh, voor uh, vriend en vijand. Niet voor iedereen, maar voor uh, velen wel. Dat is uh, de zandvoorter, zeven uh, jaar inmiddels tennis uh, van de Waard. die zich uh, keurig uh, te kwalificeren voor de eerste race uh, van deze Formule Renault. Uh, hier op een zesde plaats. Tennis vorig jaar uh, begonnen met de sport in de Seizoenkist. Nu al Europees bezig in de Formule Renault. En erg goed met een zesde plaats. Dat hij toch beter kan, dat we. Die door zich voor in de kwalificatie 2, dat is voor de race die zij morgen rijden, zich op een uh, tweede plaats uh, te nestelen. Nou, Dennis uh, voelt zich als een vis in het water hier op zo'n Hij uh, Gewoon op uh, zichtafstand uh, van het schijfvlak uh, of van de tassenbocht of noem maar op. In ieder geval uh, heel dichtbij het zit. Ja, die gaat. Uh,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 Ja prima. Daar we dan gaan. Oké, okay, dat dan al. willen we mensen vanaf CQ. Monsters. Monsters FM. Sanoman ja. in situazio. It's just one thing. Zo'n regenachtige zaterdagmiddag als vandaag Je luistert naar CFM, de lokale omroep van Zondvoort en Bedveld En we zijn er tot aan vijf uur met dit programma Zondvoort op Zaterdag Nu hoorde je trouwens Lily Allen en Not Fair en het is even voor half uur, dat betekent tijd voor de evenementagenda Wat kunnen we de komende dagen hier gaan doen, nou ja, John? We hebben natuurlijk al de belangrijkste punten eigenlijk al bij de poot gehad, wou ik bijna zeggen Ja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 een flinke beat onder gaat zetten. Wie weet, misschien wordt het dan wel een plek van vanavond voor Dancing in de Streets. Het festival op uh, vijf soorten met van podia in het centrum uh, van Stamford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 Wat mij betreft nog altijd een van de betere platen van Michael Jackson. Jordan met de single beatage. Ja, Gewoon lekker. En die gitaren erin en zo. Helemaal ja. geweldig. Super. Helaas te vroeg overleden. Ja. Goed, uh, we, we maakten trouwens vorige week ook al even uh, melding van uh, over het, uh, de expositie in het uh, Zandvoortsmuseum. Want tot 19 september is er een nieuwe fototentoonstelling over de Amsterdamse bleekneusjes die zomers naar Zandvoort kwamen om aan te sterken. Een van de vele koloniekinderen, Anthony Michel, woonachter te Zandvoort, mocht tijdens de vernisage de tentoonstelling openen. De tentoonstelling is nog tot 19 september en... Uh,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 is geweldig hè de nieuwe... Single van uh, Milk and Sugar. Yo de patata. Ja, ik moet zeggen, de originele uitvoering van Mirjam Makeba vind ik ook wel mooi. Want je denkt je af en toe dat ligt het aan mijn radio of ligt het aan het nummer? Ja, ja. Maar <laughs> nee, oké. Okay, gewoon lekker swingen voor uh, Dancing in the Streets vanavond. Absoluut. Dat, uh, vanaf 8 uur, hè? Vanaf 8 uur? Ja, gaan we zeker doen. Dus, nou, we gaan uh, nog een plaatje draaien en dan uh, zijn we samen bij terug. Wat een zonnetje, echt wel. Hè? Niet te geloven. Hier is VOF De Kunst en Susanne. We zitten samen in de kamer en de stiekem.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 What am I gonna do to make you care? This world.